8 uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Vermoedelijke oorzaak brand in lopiek bekend, nieuwe impuls voor vredesproces Midden-Oosten, een satelliet neergestort, maar nog geen brokstukken gevonden. De brand in de zendmast Lopik is mogelijk het gevolg van een combinatie van water in antennekabels en een kapotte zender. Door de brand half juli hadden miljoenen radioluisteraars wekenlast van slechte ontvangst. Onderzoekers hebben in kabels in de zendmast roest gevonden, wat duidt op aanwezigheid van water. Daarnaast blijkt uit nieuwe metingen dat een van de antennes een paar uur voor de brand was uitgevallen. Doordat de antenne net zoveel stroom bleef verbruiken, maar niks uitzond, werden de kabels steeds warmer. Volgens deskundigen veroorzaakte de hitte in combinatie met het water in de kabels kortsluiting en daardoor ontstond de brand in de zendmast Lopik. Later die dag bezweek de mast van Hogersmilde ook door brand. Over de oorzaak daarvan is nog niets bekend. Israël en de Palestijnen moeten binnen een maand om de tafel gaan zitten om te praten over vrede. En eind volgend jaar moet er een akkoord zijn bereikt. Dat vinden de VS, de EU, Rusland en de Verenigde Naties. Ze kwamen met hun oproep nadat de Palestijnse president Abbas het VN-lidmaatschap had aangevraagd. Volgens Abbas is dat de enige manier om Palestina erkend te krijgen na twintig jaar vergeefs onderhandelen met Israël. Het verzoek van de Palestijnen is kansloos omdat de VS zijn veto zal gebruiken. De Israëlische premier Netanyahu zei in zijn VN-toespraak dat alleen directe onderhandelingen met Israël tot een Palestijnse staat kunnen leiden. De Nederlandse politie houdt zich niet aan het VN kinderrechtenverdrag... als ze met minderjarige verdachten te maken heeft. Dat stelt Defense for Children in een rapport. Volgens de kinderrechtenorganisatie behandelt de politie kinderen vaak als volwassenen. Ze worden de kinderen na hun arrestatie te lang opgesloten... en zitten ze in dezelfde cellen als volwassenen. Daarnaast worden ze niet verhoord door politiemensen en officieren van justitie... die ervoor getraind zijn om met kinderen om te gaan. Tweede Kamervoorzitter Verbeet vindt dat premier Rutte beter had kunnen zwijgen toen PVV-leider Wilders donderdag tegen hem zei, doe eens normaal man, dat zei ze met het oog op morgen. Rutte antwoordde direct doe zelf normaal, waardoor volgens Verbeet een verbale tenniswedstrijd ontstond waar zij als voorzitter niet tussen kon komen. Rutte zei in dezelfde uitzending dat hij juist uit plaatsvervangende schaamte handelde en dat hij met zijn reactie scherp afstand heeft genomen van de opstelling van Wilders. De PVV-leider was op dat moment totaal ontspoord, dus de premier. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot... heeft geen spijt van zijn uitspraak dat hij een Grieks faillissement niet uitsluit. Knot deed zijn uitspraak in het FD en haalde daarmee de internationale pers. Volgens Knot wilde hij duidelijk stellen... dat de Europese Centrale Bank op alle mogelijke scenario's is voorbereid. Minister De Jager sprak vorige week ook over een mogelijk faillissement van Griekenland had zich niet gerealiseerd dat het andere gevolgen kon hebben... als de president van de Nederlandse Bank dergelijke uitspraken zou doen. De Zeeuwse politie weet nog steeds niet wat de oorzaak is van de mysterieuze knal... die gisteravond in een deel van Zeeland is gehoord. De telefoon bij de politie stond roodgloeiend. Vooral op Walcheren hadden veel mensen de knal gehoord. De politie is gaan kijken op het strand van Rittem... waar volgens getuigen een zelfgemaakte bom was ontploft. Maar er zijn geen sporen gevonden van een explosie. Ook onderzoek door een politiehelikopter met een warmtekijker heeft niets opgeleverd. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA weet nog niet waar de brokstukken van de satelliet zijn neergekomen die vanmorgen in de dampkring terugkeerde. Rond het verwachte tijdstip vloog de satelliet in een baan boven Australië, Afrika en Noord-Amerika. De ruimtesonde is grotendeels verbrand in de dampkring... maar enkele grote brokstukken zijn vermoedelijk ergens op aarde ingeslagen. Volgens de NASA is de kans dat daarbij mensen zijn geraakt minimaal. Het zou de grootste satellietinslag zijn in meer dan 30 jaar. In Herugowaard zijn 40 woningen ontruimd geweest vanwege een grote brand. Het vuur brak uit op de eerste verdieping van een appartementencomplex. Er was op dat moment niemand aanwezig. Waarschijnlijk is de brand ontstaan na een explosie. Buurtbewoners hoorden een knal en de pui van het appartement is eraf geblazen. Zes woningen raakten zwaar beschadigd en zijn onbewoonbaar verklaard. De bewoners worden ergens anders opgevangen. Niemand raakte bij de brand in Herugowaard gewond. Het weer, eerst nog kans op mist, daarna flink, flink veel zon, maximaal 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Morgen ook zonnig met in de ochtend opnieuw lokaal mist en het wordt dan nog iets warmer dan vandaag. Na het weekend houdt het na zomer weer aan, maar maandag kan wel een buitje vallen. AMB ah, verkeersinformatie met vertragingen op het spoor. Allereerst tussen Utrecht en Hilversum. Daar rijden geen treinen door een aanrijding. En van en naar Arnhem rijden er geen treinen door een stroomstoring. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt, hoe het is opgebouwd...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 Nuon. Vanavond in debat op 2. Zware misdadigers moeten voor eens en altijd achter de tralies. Steeds vaker klinkt de roep om harder straffen. Terecht of verdient ook een crimineel een tweede kans? De afrekencultuur in Nederland. Vanavond in debat op 2. Iets voor half negen bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Vandaag bij Nuon zoeken wij energy trade analisten, IT consultants, medewerkers klantenservice en meer.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 24 september. Het is feest in Ramallah. En dat feest barst al los tijdens de toespraak van president Abbas in New York. Straks een reportage. De paus, op bezoek in Duitsland, sprak gisteravond met slachtoffers van seksueel misbruik door dienaren van de kerk. Maar eerst kortsluiting op de radio. De brand in de zendmast van Loopik ruim twee maanden geleden is vrijwel zeker het gevolg van een combinatie van een uitgevallen zender en water in de antennekabels. Blijkt uit nieuw onderzoek. Ook is niet duidelijk of de huidige zendinstallaties die nu aanstaan dezelfde vochtproblemen hebben. Het verslag is van Mino Remmers. Het verhaal begint eigenlijk al op donderdagavond 14 juli. Dan gaat het mis op de toren van Loopik bij diverse stations, zowel de commerciële. ...als ook de publieke zenders. Het was zover. ADO Den Haag speelde vandaag voor het eerst... Het is half elf s'avonds als de antennes richting het oosten nauwelijks nog signaal uitzenden. Dit blijkt volgens mastbeheerder Novak uit metingen door KPN, zegt directeur Jan-Willem Tom van Novak. Door sommige plekken in Nederland wordt gemeten hoe sterk het signaal is van de radio en televisie. En uit die metingen hebben wij dat geconcludeerd dat er een stuk uh, is uitgevallen s'avonds. Eigenlijk moet de apparatuur alarm slaan en desnoods uitschakelen. Maar dat gebeurt niet. Alle zenders blijven op vol vermogen draaien. Met alle gevolgen van dien, zegt directeur Tom van Novek. Ja, dan gaat de energie in de kabels en antennes zitten... en die worden dan uh, warm, want de energie raakt niet kwijt. Ze worden zo heet uh, dat ze verbranden. Nou, wij verwachten natuurlijk wel dat onze huurders uh, netjes met de spullen omgaan... En dat er geen brand kan ontstaan. Dat is voor ons als uh, verhuurder onacceptabel dat een huurder... Uh, Brand veroorzaakt. Monteurs komen er vrijdagochtend 5 juli al achter... dat er brand is geweest op de mast. Maar dat die gelukkig vanzelf is uitgegaan. Kort daarna kwam er een onderzoek door het Centrum voor Brandveiligheid... Effectis uit Rijswijk, voorheen TNO. Zij bekeken de verbrande kabels in de loopikmast en constateren groene corrosie in kabels en connectoren... van de installatie van broadcastpartners. Nee, Dat betekent uh, dat er water in die kabel heeft gestaan. Dat uh, zou niet mogen. Dat is het afgelopen jaar ingekomen. Dan wel tijdens de montage, of nog voor de montage. Dan wel de dag voor de brand, dat weten we niet. Ja. En het is niet het enige stuk waar dat groene zit. Want als je een willekeurig ander stuk pakt, daar zie je hetzelfde. Dus er is behoorlijk wat water in die kabel gelopen. Dat geeft de kortsluiting en dat kan tot brand leiden. Ja. En dat, hebt u ook, dat is ook geconstateerd, dat er ook kortsluiting is ontstaan door dat water? Door het water kan ik het niet helemaal zeker zeggen, maar dat er kortsluiting ontstaan is in de kabel, dat weten we zeker. Het Centrum voor Brandveiligheid Effectis schrijft letterlijk in haar rapport dat binnengedrongen water wijst op componenten of montagemethoden die mogelijk in bredere zin niet aan de eisen voldoen. En dan komt directeur Tom van Novek met een opvallende mededeling. Op dit moment blijkt dat totaal onduidelijk is of de rest van de installatie in de loopmikmast niet dezelfde mankementen vertoont. Dus water of corrosies in de kabels. Vandaar dat de zenders van broadcastpartners ook nog steeds niet op volle kracht staan. Novak hoopt dat broadcastpartners snel meer antwoorden geeft op hoop bestaande vragen. Te meer omdat er nog veel meer masten in ons land staan met dezelfde soort systemen. Ik denk een deel van de sleutel tot de antwoorden van de ontstaan van de branden... Bij Broadcast Partners ligt. Dan nou gaan we dat maar eens even voorleggen aan Broadcast Partners. Robert Jan van der Hoeven, directeur van Broadcast Partners, heeft meegeluisterd. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Ja, u heeft de sleutel in handen, hoor ik hier zo. Klopt dat ook? Nee, was dat maar waar. Um, ik hoor wel op van wat meneer Tom hier zegt, want wij beschikken niet over de informatie die hij nu, nu verwerkt. U weet niet dat uh, dat rapport is? Dat rapport kennen we wel, maar dat zegt eigenlijk niks over de brandoorzaak. Dat zegt een paar belangrijke dingen. Een van de dingen, wij hebben de expertise niet in huis om conclusies te trekken. En uh, ten tweede dat men het eigenlijk niet weet. Nou, zeggen halen wij daaruit, um, dat, dat hoort u net ook in het verslag, dat het vooral ook gaat over dat water in de kabels dat mogelijk kortsluiting kan veroorzaken. Nee, in de conclusie staat dat het mogelijk kan leiden tot, uh, tot kortsluiting. Ja, en dat voldoet ook niet aan de eisen. Nou, dat hoorde ik letterlijk voorgelezen net, uh, componenten. Of uh, uh, voldoen niet aan de eisen, wordt er net gezegd. Nee, dat is niet vastgesteld. Er is een onafhankelijk onderzoek uh, ingesteld in het kader van een bemiddelingspoging... door uh, veiligheidsexperts en hoofdverkend En die hebben tegenovergestelde geconstateerd... Uh, die hebben gezegd vanuit het antennesysteem voldoet zowel qua ontwerp als qua uh, montage als uh, gebruik geheel aan, uh, aan redelijke voorschriften. Het is uitstekend. kan meteen op vol vermogen. Ja. Uh, nou zegt Novik ook dat, u, dat, dat ze belangrijke meetgegevens van u uh, mist. Uh, heeft u zowel alle gegevens uh, gegeven? Alle gegevens die relevant zijn voor uh, de brandoorzaak hebben ze. Uh, er zijn discussies over andere gegevens. Die, daar beschikt onze verzekeraar over en die acht... Uh, dit onderzoek, wat verricht is door effect, is niet in het belang van, uh, van het grote brandonderzoek, vreest voor tunnelvisie. En heeft per brief laten weten oh. dat ze die gegevens in het grote onderzoek zullen verwerken, maar niet in een particulier onderzoek wat Novik heeft uh, uh, gedaan. U, u, u vertrouwt eigenlijk gewoon uh, de onderzoekers niet als u zegt van uh, er wordt gevreesd voor tunnelvisie natuurlijk het kunnen afleiden, nou, maar u zegt het is zo het. in de rapportenwereld... dat degene die betaalt, die bepaalt toch in hoge mate wat een rapport zegt. Ja, Maar um, eventjes nog over dat um, over water. Hè. Er is, is er dan helemaal geen water aangetroffen? Dat is in ieder geval niet vastgesteld. Is nou, als verslaggever verslaggever, onze verslaggever ziet heeft, dat ook. Die heeft groene stukken kabel gezien. Maar uh, als er wel sprake van corrosie zou zijn... staat allerminst vast dat een kortsluiting oorzaak is. Bovendien, het hele verloop uh, wat meneer Tom schetst... dat is helemaal niet te rijmen met hoe zenders werken. Ja. Um, want? Nou, want als er uh, zoveel water in een kabel zou zitten... dat dat de elektrische eigenschappen zou beïnvloeden... dan zou dat wel degelijk opgemerkt worden. Gaat zo'n zender gewoon uit? Dan, dan horen we helemaal niks meer. Precies. Ja. Um, zijn er trouwens nog andere onderzoeken nu? Want dit is één uh, rapport, maar komen er dan nog meer rapporten? Ja, zeker. Is, er is een groot brandonderzoek gaande en dat is het onderzoek waar het volgens ons echt om gaat. En dat wordt uitgevoerd door de gezamenlijke experts, verzekeringsexperts, contra-experts. Dus alle betrokkenen zitten daarbij. Dat zijn er, ik geloof, 19. Die dat doen en die hebben zich tot nu toe op Smilde gericht en zijn eigenlijk pas onlangs begonnen aan, aan Lopik. Um, als we kijken naar Smilde dan weten we in ieder geval wel dat daar alle theorieën, want het is de vijfde brandtheorie die meneer Tom op tafel legt, uh, Die zijn tot nu toe gewoon steeds uh, van tafel geraakt ook weer door, die, door het grote brandonderzoek. En wanneer komt dat rapport? Dat weten wij niet. Dat moeten we nog wel eventjes wachten. Maar tot die tijd blijven we wel gewoon radio luisteren. Ik kan het gewoon weer langzaam en zeker helemaal vol vermogen. Wel, er is, een, zoals ik straks al zei, een onderzoek naar de kwaliteit van die antennesystemen verricht. Zijn ze wel goed ontworpen? Yeah. Zitten er misschien veiligheidsrisico's in? Zijn de materialen wel goed? Uh, is het goed gemonteerd? is het gebruik binnen specificaties, kan het niet op een andere manier mis? op al die vragen is geantwoord met een dikke voldoende. Ja. Uh, alleen meneer Tom is het daar gewoon niet mee eens. Nee, nee. goed. Dat, nou, dat ik, ik begrijp dat er we een groot de... probleem is... maar ja, dat was de afgelopen maanden ook al uh, duidelijk. Nou, ja, ik uh, ik... even. De conclusie uh, die deze onderzoekers ja, nee, dat... hebben getrokken... die had, ja. had ook op 18 juli kunnen worden getrokken. Dat betekent mijn zin is dat een groot aantal radiozenders... gedurende twee maanden door het gedrag van meneer Tom... ten onrechte lang uit de lucht gebleven zijn. Ja. Dat mag natuurlijk niet meer gebeuren. Nee, dat het laatste, dat geloof ik dat alle radiomakers en radioluisteraars het met u eens zijn. Ik dank u in ieder geval uh, voor, uh, voor uw reactie, meneer Van der Hoeven. Dank u wel. Van Goedemorgen. Hij is niet lichtvoetig, maar hij is wel aanstekelijk met de muziek. De musical Daddy Cool, zo dadelijk hebben we daar een reportage over. De verkeersinformatie... Geen bijzondere dag weer bij. Ik. ik dacht dat ik ze net nog hoorde, maar dat doe ik het zelf, maar geen bijzonderheden. De eerder genoemde stroomstoring op het spoor tussen Utrecht en Hilversum is voorbij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. De Palestijnse president Abbas gaf gisteren de toespraak van zijn leven. Hij vroeg het lidmaatschap van Palestina aan bij de Verenigde Naties. Niemand weet waar het toe zal leiden. En er zijn maar weinig mensen die denken dat het leven van de Palestijnen op korte termijn zal verbeteren. Toch werd de speech van Abbas met spanning gevolgd op een plein in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanhoever. Man op het uh, een van de pleinen in Ramallah het centrum waar de spreekstoommeester nu roept dat God groot is maar even daarvoor dat uh... De Palestijnse president zijn verzoek heeft ingediend bij de secretaris-generaal van de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad dus, die moet gaan besluiten of Palestina als land wordt toegelaten. Het was al heel erg duidelijk dat Abbas dit zou gaan doen. Het was al heel erg duidelijk dat Amerika dit gaat vetoen. Het mes ligt dus op tafel in New York, waar Abbas zo meteen zijn speech gaat geven. En dat wordt hier live uitgezonden op dat scherm in Ramallah. De president klinkt een beetje haperend. Dat komt door de satellietverbinding. En uh, dat is nog niks hoor, want het televisiescherm is tijdens de opbouw ook al een keer omgevallen. Maar goed, het is gemiddeld genomen goed te volgen. De aanklacht tegen Israël, het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan... en de weigering van de Israëli's om te komen tot vrede. Terwijl dat, zegt Abbas, toch wel degelijk onze wens is. Ik kom hier uit het heilige land, het land van de profeet Mohammed, van Jezus Christus. En ik zeg hier tegen jullie, genoeg is genoeg. Ja. Dit was het moment waarop hij zei, ik heb... Uh... De secretaris-generaal van de Verenigde Naties vlak voor deze speech... gevraagd om Palestina toe te laten als 194ste staat van de Verenigde Naties. Oude man, pak mijn microfoon en zeg, hopelijk zal nu al het, alles goed worden. All of the people uh, take a freedom, ja. all of the people. De wereld zal ons herkennen en dan zal het beter worden. Dan zal ook die bezetting uiteindelijk eindigen. Ik ben uh, tijdens die toespraak uh, verschillende malen de rust van het winkeltje gaan opzoeken waar ik nu weer even binnenloop. Nee, ik kom nog altijd niks kopen. Maar wat denkt u dat er morgen gaat veranderen? Inshallah bedrijf, wat is het? Niks. Alles zal wel een beetje bij hetzelfde uh, blijven. Daar verandert het uh, niks aan. En ik ben weinig hoopvol, zegt hij. Shakran. Dat de speech is afgelopen, loopt het plein dat gevuld was met vlaggen en foto's van de president. Dat plein dat loopt vrij snel leeg. Het scherm wordt opgeborgen. En niemand die dus kan zien dat op dit moment Benjamin Netanyahu, de premier van Israël, aan het speech is. die de Palestijnen de schuld geeft van de mislukte vredesonderhandelingen. Die zegt dat hij desondanks wil praten met ze. Twee leiders die zeggen dat ze willen praten. Twee leiders die elkaar de schuld geven. Er is niets veranderd. Of toch wel, want de Palestijnse president heeft wel degelijk iets nieuws geprobeerd. Erkenning vragen van de staat Palestina. Waar het toe zal leiden? Niemand die het op dit moment kan vertellen. De reportage was van Sander van Horen. Paus Benedictus, de 16e, heeft gisteravond in het Duitse Erfurt... een ontmoeting gehad met slachtoffers van seksueel misbruik... door Rooms-Katholieke Geestelijke. Ontmoeting had plaats in het gebouw van de priesteropleiding... in het bisdom Erfurt. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, was dit een geplande ontmoeting... of was het een spontane actie van de paus? Nou ja, het was bekend dat de paus dat zou doen... maar dat soort dingen staat nooit in het officiële programma... dus je weet op welke dag van de vier dagen hij dat zal doen. Het was wel een verrassing dat het in Erfurt al gebeurde... maar dat we gedacht hebben we waarschijnlijk op een van de laatste dagen... Maar dat hij een slachtoffers zou ontmoeten, dat was wel duidelijk. Dat was van tevoren bekend. Ja, hoe ging dat? Hoe werd er gereageerd door de paus en de slachtoffers? Van ja, de paus weet hoe hij gereageerd heeft. Dat is officieel bekendgemaakt op het vaticaan. Hij was diep geraakt, hij was ontroerd. Hij voelt zich dicht bij de slachtoffers, wordt er gezegd. En hij hoopt dat God hun wonden zal helen. En van de slachtoffers is niet bekendgemaakt wat ze van die ontmoeting vonden. Dat zou natuurlijk het interessantste zijn eigenlijk om te weten of zij dat dan goed vinden of ze dat genoeg vinden. En van hen is alleen bekend dat het vijf mensen waren. Twee vrouwen, drie mannen, van voor het vaticaan geselecteerd. Maar daar hebben de organisaties van slachtoffers ook vooral grote kritiek op. Die zeggen dat zijn vijf mensen die door het vaticaan worden geselecteerd. Mensen die niet met de media praten. Zodat ze inderdaad nu in de krant uitgebreid staat wat de paus heeft gevoeld bij die ontmoeting die overigens een half uur duurde, maar dat hij niet weet wat de slachtoffers ervan vonden. Nee, dan kan je zeggen dat is een goed geregisseerde actie. Precies. Ja. Heeft de paus trouwens ook iets, want we moeten dat doen met de mededelingen die naar buiten zijn gekomen, heeft de paus ook nog iets gezegd of iets beloofd in de vorm van enige genoegdoening? Nou, genoegdoening niet echt. Hij heeft wel beloofd dat de kerk meewerkt aan opheldering en aan maatregelen om misbruik te voorkomen. Maar de organisaties van slachtoffers, die waren gisteren ook in Erfurt, die hadden op straat, hadden ze een waken en hebben ze gebeden en hebben ze de pers te woord gestaan. Die organisaties zijn boos dat zij niet zijn uitgenodigd voor zo'n gesprek. En ze zeggen, het gaat ook bij dit bezoek bijvoorbeeld over de toeladering tot de protestantenkerk. Dan kun je je ook niet voorstellen dat de paus met vijf, laten we zeggen, anonieme protestanten praat. dat praat met de leiding van de protestantenkerk. Dus zij zijn heel boos dat de officiële organisaties van slachtoffers niet worden uitgenodigd. En ze zeggen, er is ook eigenlijk niks veranderd in de kerk. Dat zou net zo goed opnieuw kunnen gebeuren. Er is wel een regeling, het is in Duitsland die is al een paar maanden. De kerk biedt maximaal 5000 euro per persoon voor mensen die slachtoffer zijn geworden van misbruik door katholieke priesters. Daarvoor zijn nu 700 aanvragen ingediend voor dat bedrag. Maar veel mensen vinden 5000 euro ook eigenlijk veel te weinig. Ja, dan nou merk je wel dat mede onder invloed van deze schandalen... de kerken leger worden. Mensen gaan er zelfs zo ver dat ze zich laten uitschrijven... ook uit doopregisters en dergelijke. Kan dit nou een beetje het vertrouwen, want daar is de paus toch op uit... het vertrouwen herstellen met de beminde gelovigen? Ja, ik denk dat dat moeilijk is. Er hebben zich inderdaad veel meer mensen uitgeschreven... uit de katholieke kerk afgelopen jaar dan, dan gebruikelijk. Er waren 180.000 het afgelopen jaar... En wat veel van die mensen natuurlijk zeggen, is dat ze kritisch zijn of teleurgesteld en willen dat de kerk toegeeft dat zaken vertoezelen. Dat er maatregelen moeten komen om dit te voorkomen. En dat is wat de Paus toen eigenlijk niet heeft gedaan. Hij heeft een aantal van die mensen ontmoet, maar dat was al verwacht. Dus dat zal weinig mensen weer over de streep trekken. Paus heeft dat in Australië, in Nederland ook al gedaan. Dat wisten ze eigenlijk wel. maar datgene wat ze echt zouden willen van de paus... dat heeft ze nog steeds niet gedaan. Dankjewel, Wouter. Wouter Meijer was dat al voor het bezoek van de paus... en de ontmoeting dus met de slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk. Musicals krijgen nog wel eens het verwijt dat ze erg lichtvoetig zijn... of dat een verhaal of een boodschap ver te zoeken is. Daddy Cool moet daar een uitzondering op worden. Daddy Cool is een internationale productie... waarin de muziek van Boney M centraal staat. Maar ook het verhaal van een bevolkingsgroep die probeert te integreren. Voor de Nederlandse versie wordt de integratie van Surinamers belicht. Morgenavond is de première in Rotterdam. En verslaggever Mark Hamer ging gisteravond naar de op één na laatste try-out. Welkom in de wereld van Club Rasputin... De Sunny en Daddy Cool. Daddy Cool is het verhaal van een jonge Surinaamse jongen, Sunny. Die naar Nederland komt op zoek naar zijn roots. Zijn vader moet hier in Nederland wonen. Um, hij komt hier met zijn moeder en hij moet zijn plek weten te veroveren hier in Nederland. Eddie Habbema, de regisseur. Een musical met een verhaal, dus met een boodschap zelfs. Ja. Ja, absoluut. Ik vond het fascinerend om me nou eens bezig te houden... met het verhaal van Surinaamse mensen die naar Nederland komen. Überhaupt mensen van een andere cultuur die hier komen... en die hun plek moeten vinden. Soms moeten veroveren tegen de verdrukking in. Maar het verhaal is eigenlijk van binnenuit te beleven. Van hun uit te beleven. En dat, dat zeker in de huidige omstandigheden maken we dat absoluut niet mee. Daar houdt niemand zich mee bezig. In die tijd had je geen no? inburgeringscursus. Een, een, een, een Integratie. integratietraject. Je gaf de buurvrouw gewoon een hand en je stelde je voor. Als het nu echt naar de tijd was geweest... dan had u het misschien wel over een Marokkaanse jongen moeten doen. Nou, ik heb geleerd in mijn leven dat als je mensen iets... Uh, mee wil geven, uh, noem het een boodschap... of ergens over na te denken... dan is het beter, in dit soort vormen van theater... om het er niet in directe zin over te hebben. Veel mooier is het via een omweg erover te hebben. En dan zoeken de mensen zelf wel weer uit... wat ze daarmee moeten in hun leven. Nou, nou is een musical altijd lekker lichtvoetig... gezellig avondje... en dan komt u opeens met een boodschap voor die mensen, zeg. Jeetje. Ja, maar dat heb ik <laughs> eigenlijk altijd gedaan... toen we Elisabeth deden, een aantal jaren terug... was ook niet het verhaal van Sissy alleen maar. Ik hou er wel van, van die mengvorm. En ik merk dat Nederlanders daar ook... Houden. Het is nog altijd, ook Daddy Cool is echt een avond uit. Het is een feest qua muziek, qua dans. Street dance zit erin. Een battle tussen een tussen blanke en een donkere crew. Uh, maar daarnaast en daarbinnen krijg je dit verhaal mee. En dat is een mengvorm waar Nederlanders erg gevoelig voor zijn. Dit is het verhaal van Ma Baker. Ik ben Ruben Heerenveen, ik ben 33 jaar en ik speel in de musical Daddy Cool speel ik de rol van Sunny. Hoezo problemen? Jezus, Sunny, waarom vraag je altijd zoveel? Kan je gewoon niet een keer doen wat ik zeg? Ik ben 25. Het kan me niet schelen, ik ben je moeder en ik wil niet hebben dat je haar nog ziet. Het is een heel herkenbaar verhaal van mij. Ik ben zelf geboren op Curaçao. En met 12 jaar ben ik samen met mijn moeder naar Nederland verhuisd. En mijn vader die woont nog steeds op Curaçao. Maar vanaf mijn twaalfde heb ik mijn vader dus uh, één of twee keer per jaar gezien. Um, dus dat gemis en de zoektocht naar, naar, naar mijn, ja, mijn mannelijkheid... Dat, dat, dat heb ik wel zeg maar, zelf moeten doen, alleen moeten doen. En dat doet Sunny ook. Uh, jullie waren ook niet slecht. Niet echt een uh, dansgroepje, een beetje een typisch clubje. Typisch clubje? Ja, ja. Allemaal je bedoelt een paar schuim. zwartjes, een rasta, een chick, een oh, kraak nee, zoiets. nee, helemaal niet. Hallo. <laughs> ja, ja, eigenlijk wel, ja. Uh, maar als je het zo zegt, klinkt het heel naar. Er zit een veel diepere laag achter, zeker voor mij. Want um, ik heb ook bijvoorbeeld in Heer gespeeld. En Heer, dat was... Uh, in de versie die wij deden was het heel oppervlakkig. Was het heel erg van hoe je eruit zag en het ging om het Flower Power gevoel. En niet zozeer. Ja, wel het Flower Power gevoel, maar dat was heel erg blij. En ja, dat was het. Je bent blij en dan is het goed. En hier gaat het echt om, om, om menselijke contacten en relaties. En uh, dat maakt het een stuk echter en een stuk dieper. En dat vind ik wel een pluspunt voor, van, van uh, Daddy Klein. Cool. Mieke Telkamp. Dat zijn. Ja, dat dat. Morgenavond is dus de première van Daddy Cool. Zo dadelijk Peter, hij is weer terug, dat is mooi. Samen met Mieke in de Tros nieuwsshow. Waar gaan ze het over hebben? Onder andere over de Palestijnse staat. Ze gaan het hebben over dat onderwerp dat je sneller bent dan het licht. Dat blijft fascinerend. En over het opheffen van de rockgroep R.E.M. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren. Renate zit ook al klaar. Voor over twee minuten gaat ze het nieuws lezen. Maar eerst de reclame. Dag.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 Slapen is er niet meer bij op zondagmorgen. Dan ben ik er met een nieuwe talkshow van WNL. Eva Jinek op zondag. Met spraakmakende onderwerpen, heikele kwesties en gasten uit het nieuws. Morgenochtend om half tien op Nederland 1. Radio 1. Het NOS-journaal. Onderzoekers denken de oorzaak te hebben gevonden van de brand in de zendmast Lopik. In antennekabels is roest gevonden, wat duidt op de aanwezigheid van water. Door een defecte zender werden kabels heet... en in combinatie met het water ontstond mogelijk kortsluiting. Broadcast Partners, de eigenaar van de kabels... heeft twijfels over de uitkomsten van het onderzoek.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 We gaan een prachtig najaarsweekend tegemoet met zonneschijn, aangename temperaturen en weinig wind. Na een licht buitje op maandag zet het prachtige nazomerweer volgende week gewoon door. Vanochtend is lokaal mist, maar in de loop van de ochtend breekt de zon goed door. In de middag flinke zonnige periode afgewisseld met stapelwolken. Het wordt 18 graden op de wadden en 20 lokaal 21 graden in het binnenland. Er staat weinig wind uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond en vannacht trekken brede opklaring over het land. Gedurende de nacht is er kans op vorming van mist... bij temperaturen van 10 graden aan zee en 7 lokaal in het binnenland. Morgen nog zo'n prachtige dag met eerst lokaal wat mist. Morgen wordt het wel een fractie warmer dan vandaag, 20 graden aan zee... en 23 of 24 graden in het oosten tot zuidoosten van het land. En zoals ik eerder al zei, ook na het weekend blijft het heerlijk nazomeren.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 Goedemorgen, vijf minuten over half negen. Hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we praten over de uh, maatregel TBS. Hoe komt de beoordeling, al of niet TBS, van een deliquent tot stand? Dieteke Mensink maakte er een documentaire over in het Pieter Baancentrum. En zij komt daarover praten, samen met de procespsychiater. Daarna praten we met Raoudi Soudi over het aanvragen van de Palestijnen... van een lidmaatschap bij de Verenigde Naties. Gisteren was dat... Het afscheid van de Amerikaanse rockband R.I.M. komt aan bod... en ook het raadsel van de neutrino. Gaat dit deeltje nou echt sneller dan het licht? Ze kunnen het bijna niet geloven. Om tien uur komt de directeur van het Haagse gemeentemuseum... Beno Tempel praten over de speciale mondriaan... en de stijlvleugel die wordt ingericht. Pieter Steins neemt de boeken voor zijn rekening. En onze laatste gast is Hans Kesting, 25 jaar acteur... over zijn glansrol in De Vrek. Zometeen Jan de Ridder van de Rekenkamer Amsterdam over het moeizame proces... en de poging om de wallen op te schonen, maar eerst over ja, de politiek. Want op het politieke piekmoment van het jaar... dat zijn natuurlijk toch de algemene beschouwingen... waarop in ieder hoopt dat de regering ons met vastberaden hand... zoals dat zo mooi klinkt, door de woestebaren baren van de crisis zal gaan voeren... speelt men in Den Haag een onvervalsd spelletje. Poppenkast, woede afleidingsmanoeuvres en een vreemd soort gelatenheid... dat wisselde mekaar af in de Tweede Kamer deze dagen. En met oplossingen, of zelfs ook maar met een aarzelend begin daarvan... leken de debatten weinig te maken te hebben. Politicoloog van de Radboud Universiteit, Peter van der Heijden... vindt dat niet eens zo gek, want volgens hem... hebben ze ook geen oplossingen. Goedemorgen, meneer van der Heijden. Goedemorgen. Ze doen maar wat, omdat ze geen oplossing hebben... en dan wordt er een toneelstukje opgevoerd... Nou, Ze hebben op zich wel oplossingen, maar al die oplossingen zijn geblokkeerd. Dat is het probleem. Um, wat, wat er nu gebeurt is dat uh, conjunctureel wat gedaan wordt. Er wordt bezuinigd, dat is standaard, dat doe je als er, uh, als er tekorten zijn. Maar wat er eigenlijk moet gebeuren, natuurlijk, is structurele hervormingen. Er zijn twee grote structurele hervormingen die moeten gebeuren. Dat is aan de ene kant de woningmarkt, aan de andere kant uh, is dat uh, de arbeidsmarkt. En die worden allebei geblokkeerd door een van de kampen, door links of door rechts. Oh. Dus ze hebben er geen belang bij om... Uh, dat, dat rookgordijn van, van het gedoe uh, op te heffen. Maar waarom trek je dan een rookgordijn op? Op een goed moment kan je dan toch constateren... dat dus die oplossingen op de lange termijn met een commissie... of kan niet schelen, want er zijn honderden formuleringen voor... dat je die bedenkt. Ja, maar dan sta je nu wel aardig in je hemd als je dat gaat zeggen. Hè? Uh, er is nu uh, acuut brand, zeg maar. en uh, Er wordt nou een beetje geblust, maar er wordt niet gekeken... naar de, naar de, de, de veiligheid van het gebouw. En uh, als je nu gaat zeggen, maar ja, maar daar, gaan we, daar kunnen we helemaal niet naar kijken... want dan vinden we het te moeilijk, ja, dan sta je toch aardig in je hemd. Dus is het veel handiger om dan maar een beetje zo'n poppenkastje op te voeren. Dus dat uh, betekent dat de oppositie misschien wel een heel klein beetje blij was... met al die aandacht voor de beledigingen van Geert Wilders... omdat het een afleidingsmanoeuvre betekende? Voor een deel wel, denk ik, ja. Uh, zeg maar, die beledigingen van Wilders die zijn in ieder geval voor, voor Cohen lijkt me niet, niet fijn. Uh, omdat zijn partij de hele tijd als... Uh, uh, dat, dat is gewoon het pispuiltje van, uh, van Geert Wilders. Dus uh, hoe vaker dat gezegd wordt, hoe meer waar het wordt. Hij, die beeldvorming is er en uh, dat, wordt, dat wordt niet beter zo. Aan de andere kant uh, staat Cohen ook een beetje in zijn hemd... als het gaat over die structurele oplossingen... omdat hij juist de hervorming van de arbeidsmarkt uh, blokkeert. En moest hij zou hij daarover moeten gaan praten... dan komt ook nog een, uh, een andere aap uit de mouw uh, <lacht> dan die we gezien hebben deze week. Ja. Namelijk de aap dat hij daar hetzelfde over denkt als Wilders. Het mag niet. Het mag niet veranderd worden. En wat bedoelt u met die arbeidsmarkt? Uh, de flexibilisering. Hè? Dat, mm. uh, uh, dat, dat contracten wat minder vast worden. Dat mensen flexibeler van de ene naar de andere baan moeten. Uh, daar wordt heel lang over gesproken al. En de Partij van de Arbeid is de grootste partij die dat blokkeert. Kijk, die, die uh, woningmarktblokkade die ligt juist aan de andere kant bij VVD en CDA. Door dus te vind... weigeren de hypotheek aftrekken ja. ter discussie te stellen? Ja. En dat zijn twee hervormingen waarvan uh, vrijwel alle economen zeggen... die moeten plaatsvinden, dan heb je structureel op orde. Dan hebben we straks een, een, een economie die uh, een stootje aan kan. En uh, de politiek is niet in staat om dat op te lossen. Overal staan de seinen op rood, tenminste in de economie. U noemt het ook al, de, de, de, de huizenmarkt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En Den Haag, uh, in ieder geval, dat is de eindindruk... Die ruzie, wat met flauwe woordjes, alsof op een schoonplein uh, de, de tas afgepakt is. Ja. Waardoor sommige mensen de indruk hebben: nou ja, dan kan er eigenlijk ook misschien wel niet eens zoveel aan de hand zijn, joh. Is, is, is dat... Misschien is dat ook wel zo. Hè? Als je kijkt, uh, we zijn gestegen weer op de, op de ranglijst ja. van economieën uh, ter wereld. Dat kan ook betekenen dat de rest het nog slechter doet, natuurlijk, dat we relatief gestegen zijn. Maar het blijkt dat als je. Uh, uh, niet al te veel doet, dat je gewoon lekker op de wereldeconomie meehobbelt. Want ja, zoveel invloed heeft het, het korte termijn beleid ook niet... op je positie op de wereldmarkt. Maar is dat misschien ook een beetje de crux van het verhaal? Ja. Namelijk dat uiteindelijk de politiek uh, nog wel doet... alsof ze het voor het zeggen hebben in Nederland... maar dat uiteindelijk het bedrijfsleven natuurlijk toch gewoon uitmaakt. Een bedrijfsleven, uh, Europa... Uh, de, de internationale wereldhandel. Kijk, dat zijn de bepalende factoren in de economie. En je kunt een beetje bijsturen, je kunt er wat aan doen. En hopelijk werkt dat dan. En dat, dat zijn dan die bezuinigingen. Maar het is natuurlijk niet zo dat de Nederlandse regering... Uh, kan beslissen van het gaat nu uh, zo in de economie. Bij maar ons. wat is dan nog wel de rol van... bijvoorbeeld regeren op bijvoorbeeld politieke partijen? Ja, nou... Wat volgens mij zou moeten gebeuren is dat politici uh, heel duidelijk maken... waar ze nog wel en waar ze geen zeggenschap over hebben. Wat je ziet altijd bij verkiezingen, dan lijkt het alsof ze de hele wereld besturen. Als je op mij stemt, dan wordt de hele wereld anders een beetje. Terwijl dan na de verkiezingen blijkt dat dat allemaal ontzettend tegenvalt. Dan zijn die, die beroemde smalle marsjes van de politiek waar Joop den Uylen het ooit heeft, uh, over heeft gehad. Je kunt, het is een tanker die op koers is en je kunt hem misschien een heel klein graadje bijsturen. En die marges die zijn alleen maar smaller geworden omdat uh, de wereld uh, meer uh, globaal is geworden. Er zijn steeds meer grote uh, actoren in, in het politieke spel... Uh, die, die veel sterker zijn dan, uh, dan een regering. Maar wat een regering dus moet doen, is niet bij de verkiezingen... of, of wat politici moeten doen, is niet bij verkiezingen doen... alsof ze de hele wereld besturen en dan daarna... Uh, laten zien van ja, maar dat valt eindelijk nog wel vies tegen. Maar er is toch serieus wat aan de hand. Miljarden bezuinigingen die in alle sectoren van de maatschappij ingrijpen. Er is eigenlijk niemand mm -hmm. die er de komende tijd niet van gaat, eh, niets van gaat merken. Mm -hmm. Dat betekent toch dat die politiek wel degelijk een hele stevige invloed heeft. Die heeft een hele stevige invloed voor de individuele burger. De vraag Alleen is die... de invulling bedoelt u? Ja, de vraag is of die ook zo'n grote invloed heeft op de economie. Dat is maar zeer de vraag, hoor, of al die bezuinigingen ook een effect hebben. En dan is het ook nog maar de vraag of ze een positief effect hebben. Ja. Daar wordt ook nog wel lang getwijfeld. Maar je zou kunnen zeggen dat in ieder geval in Europa... Nederland toch wel een stem heeft. Ze kunnen bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenië... toetredingen tot het Schengen-verdrag tegenhouden. Ja, nee, dat klopt. Dat soort dingen dan, dan wel. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk natuurlijk microniveau... als je kijkt waar het echt over gaat. Ja. Als je ziet dat... dat uh, de, de, de Europese economie, uh, nou, ik zal niet willen zeggen op instorten staat, maar het gaat niet echt lekker. Uh, en, en wat dan de invloed is van Nederland, dan valt dat vies tegen. Kijk, je kunt op allerlei terreinen natuurlijk invloed hebben, maar uh, waar het echt om gaat, daar is de invloed beperkt. Maar dat, dat zie je ook in, bij binnenlands beleid. Hè. Uh, van de week werd weer duidelijk, uh, dat, dat idee om illegaliteit strafbaar te stellen, is onmiddellijk door Europa van de, van de kaart geveegd. Dus het is niet zo dat wij een autonom, volledig autonoom land zijn... waar beslissingen genomen worden. En dat moet, denk ik, bij verkiezingen duidelijk gemaakt worden... waar het wel over gaat. En uh, dat dan ook uh, het effect daarvan kan zijn... dat het aanzien van de politiek ook weer wat groter wordt. Hè? Dat mensen niet het idee hebben van... Uh, ze beloven ons van alles voor de verkiezingen... en na de verkiezingen doen ze niks. Dat is logisch, want als je te veel belooft... namelijk dingen belooft waar je helemaal geen invloed op hebt... die beloftes kun je niet nakomen. Als je heel duidelijk bent in wat je wel uh, uh, nog in de hand hebt en zegt van daar wil ik op afgerekend worden, daar doe ik mijn beloftes op. Ik denk dat dat een heel positief effect zou kunnen maar hebben. Maar op straat wordt er gekeken naar die, die politiek. Die weten dat er een minderheidskabinet zit, gesteund door een andere partij. Die weten ook dat op belangrijke terreinen die ene partij die dan dat kabinet gedoogt. Het weer niet eens is met belangrijke maatregelen. Die belangrijke maatregelen moeten dan weer gesteund worden door de oppositie. Die gedoogpartij zegt dan weer over die oppositie: Je zit op het schoot bij de regering. Je bent gewoon maar een blaffende meekever." Ja, maar dan is er toch ook niks meer te snappen voor iemand? Nee. Nee, dat klopt. En, uh, maar uh, volgens mij ging ik al mis bij uw eerste zin. Dat op straat iedereen snapt dat er een minderheidskabinet is met een gedoogpartij. Oh, dat snappen ze ook niet, Nee, nee ga maar eens kijken. Uh, ga maar eens in, uh, wat mensen vragen. Die denken een dat deel deel deel Wilders deel deel minister is. Ja, ja. Ja. Een heel ja. groot deel denken dat Wilders minister is. Vooral de mensen. Hoe die constructie is om niet uh... uit te leggen. Ja, maar dat is dan misschien ook een gebrek aan interesse bij mensen. Ja. Want zo heel, heel moeilijk turen. is het nou ook niet. Nee, maar is het ooit zo vreemd geweest? Want het is natuurlijk ook lastig te, te, te snappen... waarom dit allemaal gaat op de manier waarop het gaat. Ja, het is ooit eenvoudiger geweest, denk ik. Als je kijkt in de tijd van, uh, van de verzuiling, de tijd van Drees... daar was volstrekt duidelijk uh, wie in de regering zat en wie ja. niet. En je had een oppositieleider en die probeerde dat kabinet weg te krijgen. Ja. Dat was zelfs tot in de tijd van de ruil nog. Ja. Ik heb me wel eens afgevraagd uh, hoe lang dit kabinet gezeten zou hebben als Den Uil op de plek van uh, Job Cohen had gezeten nu. Nou, Ik denk dat het heel snel weg geweest zou zijn. Ja. Want, wat was er dan gebeurd? Bij het eerste, het beste uh, uh, beleidspunt waar de Partij van de Arbeid nodig was geweest voor een, min, uh, voor een meerderheid. Een helder stekker eruit getrokken. Ja, dus zoek het maar uit. En, en dan kom je dus bij het volgende punt: dat die oppositie ook lam uh, ligt. Want ja. de SP uh, zegt natuurlijk precies wat u zegt. Ja, en <laughs> ja, nou, dan is het spelletje natuurlijk helemaal over. Wie kan het dan nog bewegen? Ja, nee, dan wordt het heel lastig. Uh, ja, wat mij opvalt bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid is dat ze daar veel te veel beleidsmatig aan het denken zijn en te weinig politiek. Ja, want wa waarom zou Job Cohen dat dan niet doen wat er volgens u Den Eil al lang had gedaan? Omdat. Uh, de Partij van de Arbeid van nu uh, vooral kijkt van dit beleid moet uitgevoerd worden. We moeten uh, Griekenland in de euro houden. Zeg maar, het gaat om de inhoud dan. Terwijl Joop Den Uil. Uh, en niet om de politiek. doorhad dat politiek uh, voor een groot deel ook bestaat uit het kabinet laten vallen als je er zelf niet in zit. Hm. Je gaat er altijd van uit dat je zelf de beste bent. Anders moet je niet meedoen aan verkiezingen. Ik kan het beter dan de regering die er zit. En dus moet hij weg. Job Cohen is gewoon te fatsoenlijk en te inhoudelijk bezig. Terwijl dat ja. nou precies het verwijt is, natuurlijk, dat de politiek krijgt. Namelijk dat ze met van alles en nog wat bezig zijn. behalve met de inhoud. Ja, dat, klopt. Ze zijn dat te gaat Te dus veel met de inhoud bezig, vrees ik. Ja, ja dus ja. niet te weinig, maar te veel. In, de, in het geval van Job Cohen, in ieder geval. Ja, maar goed, dat zie je ook niet echt terug, natuurlijk. Je ziet dat niet in, in het debat echt terug. Je ziet daar uh, uh, toch ook een beetje het politieke gedoe, maar heel weinig. En dat is jammer. Dat is politiek light wat er gebeurt. Maar, maar Cohen is natuurlijk maar, maar, veel wat, wat, meer bestuurder wat bedoelt dan politicus. U? Uh, eigenlijk de confrontatie, maar dan gewoon stevige politieke punten. Ja. Zonder die flauwe die punten er nu uitgaat. Ja, ja, zonder al dat meedenken wat er nu gebeurt. Nee, je moet gewoon je eigen plan neerzetten. Uh, duidelijk maken dat dat veel beter is. En uh, daarnaast moet je als oppositiepartij, denk ik, altijd uh, proberen de regering te wippen. Alleen en... is het wat lastiger als je op 13 zetels in de peilingen staat ja, ja. ja, en vooral en omdat je nog een partij naast je hebt die wel een duidelijk gezicht heeft. Maakt het ook niet makkelijker. Ja. Ja. Uh, hoe nu wel eigenlijk? Stel je voor dat je er toch weer op een of andere manier... Ja, dat je er weer de deksel op de doos moet krijgen... om het zaakje weer te laten functioneren. Hoe doe je dat dan? Is dit gewoon een kwestie van uitwoeden? En uh, we zien over vier jaar wel wat de chaos opgeleverd heeft. Ik denk niet dat het zo lang duurt, hoor, <laughs> vier jaar. Nee. Maar, nee, ik kan me niet voorstellen dat, dat uh, het CDA met deze partij zich door deze partij... wil blijven laten gedogen... En ik kan me ook niet voorstellen dat Mark Rutte nog, nog heel vaak zo toegesproken wil worden door zijn vriendje Wilders. Zeg maar. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nou, hij, misschien heeft hij wel weinig alternatief. Nou, die alternatieven zijn natuurlijk een stembusgang. Dat is het enige alternatief. Ja, maar goed, dat levert de VVD wel, maar de CDA bepaalt niks op. Nee. Dus? Ja, maar de vraag is op een gegeven moment ook of je, uh, uh, zeg maar, fatsoenlijk uh, ten onder wil gaan... of dat je zo wil blijven doorhobbelen. Elke keer weer met uh, samenge, samengekromde tenen. En, uh... Nou ja, in ieder geval geeft die regering nog de indruk. Er wordt geregeerd en ja. we voeren een beleid uit. En als we uh, dus nu een stembusgang uh, uh, uh, veroorzaken, ja, dan hebben we al helemaal geen beleid meer, want er is geen meerderheid meer te maken. Ja goed, die meerderheid is er natuurlijk nog steeds wel dan. Hè. Uh, die, die is er nu ook als die nodig is. En uh, tot de verkiezingen uh, is die hele meerderheid er. De vraag is dan natuurlijk wel wat daarna gebeurt. Want ik verwacht een nog grotere versplintering dan nu. Dus dan wordt het heel lastig om. Dan krijgen we Belgische toestanden, vrees ik, als nou, er dan weer een kabinet van. Gaan we het straks later in de uitzending over hebben. Hartelijk dank. U hoorde Peter van der Heijden, politicoloog van de Radboud Universiteit. Dank voor je uitleg. Graag gedaan. Amsterdam geeft tientallen miljoenen uit aan de strijd tegen criminaliteit op de wallen, maar weet niet of het werkt. De hoofdstad is vanaf 2007 druk bezig om raammoordelen, coffeeshops en belwinkels te weren en wil daarmee de georganiseerde misdaad een gevoelige slag toebrengen. Maar uit een rapport van de Amsterdamse Rekenkamer... blijkt dat er in de Rossebuurt toch ook weer verdachte bedrijfjes bijkomen. De Amsterdamse bestuurders moeten weer terug naar de vergadertafel... en de plannen absoluut beter uitwerken, zegt Jan de Ridder... directeur van de Rekenkamer Amsterdam. Hartelijk welkom. Je, meneer de Ridder, er zijn uh, meer bedrijfjes bijgekomen... dan er afgegaan zijn. 444 in 2007, 491 nu. Ja, hoe zit dat dan? Zijn dat toch weer bordelen? Uh, nee, dat zijn geen, zijn geen bordelen. Maar misschien is het goed om toch eventjes iets te vertellen over het uh, project. Hè, van wat er in Amsterdam gebeurt. Wat Amsterdam zelf probeert te doen. Dat is in de, de criminele infrastructuur aanpakken in mm -hmm. het wallengebied. Hè. Dat wil zeggen dat ze het idee hebben dat in al die winkeltjes en al die bedrijven. dat daar criminele activiteiten ook plaatsvinden. He, niet elk, uh, zelfs niet elk bordeel is crimineel, absoluut niet. Maar ze hebben het idee, in al die bedrijven met elkaar... Is, zorgt voor een infrastructuur waarin ja. criminaliteit kan gedijen. En wat ze he, willen, is dat doorbreken. En uh, daar hebben ze uh, plannen voor gemaakt, daar zijn ze mee begonnen. En wij uh, hebben in ons onderzoek uh, nagegaan... of die plannen een beetje goed in elkaar zitten. Nou, Want, onze conclusie is ja. dat dat niet het geval is. Want uh, wat, uh, wat hebben ze gedaan tot nu toe... Nou ja, ze hebben wel allerlei activiteiten ondernomen. Dus er zijn eh, panden opgekocht. Er zijn eh, wat ze noemen sleutelprojecten gestart. Hè, die echt het een beetje moet aanjagen dat er een andere sfeer ontstaat. Dat er andere soorten activiteiten worden ondernomen. Dus er zijn wel dingen ondernomen. Maar onze kritiek is echt van... kijk, als wij over een jaar of vier, vijf dit project willen evalueren... dan kunnen we dat niet. Want ze hebben helemaal niet afgesproken wat ze nou precies willen bereiken. Ja, de criminaliteit verminderen. Maar wat ze nou concreet willen doen... Uh, dat hebben ze niet geformuleerd. He, ze willen, uh, de gedachte is dat de, dat de methode die, uh, is dat je die, al die functies... die laagwaardige economische functies gaat verminderen. Dus dat soort bedrijfjes. Maar hoeveel? Geen idee. En wat je nou ziet gebeuren is dat de afgelopen jaren het juist gestegen is. En er zitten gewoon uh, ja, dingen in waar je denkt, hoe komt dat in vredesnaam? Want, wat maar, ze, maar noemt ja, u eens concreet iets, waar verbaast u zich dan over? Uh, nou ja, kijk, de souvenirswinkels zijn ineens verdubbeld aantal toeristen verdubbeld? Nee, ik denk het niet. Ja, maar wat, er, wat je hebt gezien de afgelopen jaren... is dat er heel erg veel aandacht is geweest... juist voor de raamprostitutie en voor de coffeeshops. En ja. daar is wel enig succes in uh, geboekt dat dat wat vermindert. is. Ik kan me herinneren dat er op een gegeven moment jonge uh, modeontwerpers in uh, die panden zaten waar voorheen de hoer achter de ramen zaten. Ja, dat is een heel ander beeld in die ja. ramen. Het ja, uh, was even wennen bij het langslopen, maar het zag er toch wel heel anders uit. Ja. Ja. Dat, uh, maar dat goed, bloed. u zegt er zitten opeens veel meer uh, souvenirswinkels. Wordt er dan vermoed dat daar ook iets uh, achter zit dat het daglicht niet kan verdragen? Nou ja, je hebt bij bepaald soort bedrijven heb je een redelijk streng regime. Hè. Alleen omdat de vergunningen moeten worden aangevraagd. En ook omdat de Bibop, dat, dat is een wet die mogelijkheden biedt om bedrijven te screenen, zich vooral richt op bepaald soort bedrijven. Nou, je kan je dus voorstellen dat de criminaliteit, ja, die daar op de een of andere manier in dat hele netwerk van bedrijven zit, dan een andere plek zoekt mm -hmm. om zijn... Uh... Maar wat vermoedt u nou concreet dat uh, uh, onder het molentje, als je dat optilt, uh, nou, ja, het te hard ligt? Nou... Om het om heel <laughs> simpel te zeggen, wat vermoedt u dan? Nou, kijk, het gaat voor alle om criminelen die mogelijkheden zoeken om geld wit te wassen, ja. om hun netwerk onderling. Want er is er is vastgoed nodig, je hebt gebouwen nodig om op een of andere manier je activiteiten te ondernemen. Ja, pie, om er is te beleggen. Om te Ja, en er, is, nou, er zijn allerlei activiteiten als vrouwenhandel hè, in de in de in de marge van de, van de prostitutie. Nou, dat soort dingen gebeuren er allemaal. En op een of andere manier probeert de, de gemeente daar de schepen op te krijgen met dit, met dit type beleid. Maar en dat ligt zegt... niet omdat ze niet weten waar ze naartoe moeten? Nou, dat is mijn kritiek. Dat je dus op een gegeven moment niet goed weet of je wel het beleid wat je aan het, aan het voeren bent, of dat wel geslaagd is. En uh, wat hebben ze daarvoor uitgetrokken eigenlijk? Hoeveel geld? Nou, het gaat om forse bedragen. Dus in eerste instantie dacht men aan dat er zo'n 60, 70 miljoen nodig zou zijn. Van de overheid zelf. Maar daarnaast denken ze dat voor dit hele project ook nog wel private investeringen nodig zijn van bijna een half miljard. En dat geld is dus nodig om, om uh, activiteiten uit te kopen of wat is het? Ja, dat is om een of andere manier bedrijven die bona fide zijn... Uh, uh, malafide bedoel ik, ja. die niet bona fide zijn om die op de een of andere manier uh, uit te kopen om uh, andere activiteiten daar te beginnen en ja dat, uh, dat vergt gewoon heel veel uh, geld en in inspanning. Het, en op een gegeven moment vanwege de crisis hè, is dat die aankoop van die verschillende panden ook uh, naar beneden gegaan hè? want daar waren ze op een gegeven moment in het begin voortvarend mee begonnen. Ja en er was in het begin dus ook wel heel uh, redelijk veel duidelijkheid over de bedragen die het met zich meebracht ja. uh, maar dat is inderdaad wat vager geworden. En dat heeft te maken met bezuinigingen, maar het heeft ook te maken met andere inschattingen over de bedragen die nodig zijn. U zegt, ze hebben het eigenlijk niet goed ingeschat. Het is te, te groot voor ze. Hebben ze hulp nodig hierbij? Is, is dat uw conclusie? Nou, dat, kijk, uh, het is onderdeel van een veel groter project, hè, van Emergo. En daar werkt ook de Rijksoverheid aan mee. Dat is en daar zitten heel veel partners in. He, dus men ziet ook dat dit een complex project is. En er zit justitie bij. En ik noemde net al de wet Bibop. Dat is ook een heel belangrijk instrument. Dus er zit van allerlei kanten zit er hulp bij. En dit gaat over een heel specifiek project. En dat is het ruimtelijk iets doen met dat gebied. Dat we zeggen anders inrichten, schoner maken. Andere manieren omgaan met bestemmingen. He, dus dat je bestemmingen weghaalt voor een bepaald soort functies. Nou zijn er natuurlijk ook een hoop mensen die zijn het er helemaal niet mee eens. Die zeggen, ja die wallen dat is juist leuk, dat is uh, goed voor het toerisme... dat hoort erbij, die pooiers, die hoeren, daar moet je helemaal niks aan doen. Dus het was ook nog niet en een geheel onomstreden project ook nog niet. Uh, nou kijk, als het gaat om bestrijding van de criminaliteit... is iedereen het eens. Hè? Ja. Dat, moet, dat moet minder worden. Maar als het gaat over de weg daarnaartoe dan krijg je natuurlijk alweer politieke tegenstellingen. En dat maakt het ook, ook lastig. Hè? Want uh, is nou de, uh, het idee dat je daar echt ingrijpt... Uh, en dat je op de een of andere manier uh, verbiedt... voor bepaalde uh, bedrijven om daar actief te zijn... daar ontstaat natuurlijk al een zekere spanning. Want er moet wel echt aangetoond worden... dat dat helpt om de criminaliteit te verminderen. Moet Den Haag bijspringen... In dit specifieke project, nou dat lijkt mij niet voor de hand liggen. Dit heeft dus typisch iets te maken met hoe je in, in, in Amsterdam, in dat gebied, um, het inricht. En dat heeft u ook tegen de gemeente Amsterdam gezegd. Wat zegt men dan terug? Hartelijk dank voor het advies. Nou, er zijn een aantal dingen die uh, het bestuur zeker ter harte wil nemen. Dat gaat vooral over de, de hele uh, financiering van het project, om dat helder te maken. Maar als het gaat over de, de, de, de streefcijfers, van spreek duidelijk af wat je wil, dan is men daar veel vager over. En ik denk dat dat voor een deel een politieke component heeft, dat men niet zo graag helder en duidelijk wil worden. Maar voor een deel heeft het ook te maken met dat men zich gewoon onzeker voelt over of men wel de goede weg op gaat. Ja, maar het kan nog goed komen. Dat kan altijd. <laughs> Hartelijk uh, dank. De directeur van de Amsterdamse Rekenkamer, Jan de het ging over de aanpak van de wallen. Uit tussentijds onderzoek van de Rekenkamer blijkt namelijk... dat de effecten van de strijd tegen de georganiseerde misdaad... in die Rossenbuurt niet te meten zijn. Als u er meer over wilt weten, kunt u altijd terecht bij nieuwsshow.nl. Uh, we gaan zometeen verder. Na negen uur gaan we het hebben over een uh, mooie documentaire over TBS. Tot zo. Samen thuis, samen ros. De snoeischaar kan uit het vet. Juist nu is het de tijd om uw tuinreservaat op orde te brengen. Boeren Zwaluwen verzamelen zich massaal om aan de grote reis naar het zuiden te beginnen. Wij zwaaien ze uit. Statiegeld op blikjes om zwerfafval tegen te gaan. Wat levert dat op? Nou, we zitten nou al aan. De... Dubbeltje. Nou al. En wie zit er in de venolijn? Je net uit hoek met de zet het vlaten Willy Brothers beeld. U hoort het morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroeger. Kobels. Het nieuws van alle kanten. Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet. Nu 50% korting op zakelijk mobiel internet en bellen voor maar 13,60 per maand ex-BTW. Met de gratis BlackBerry Torts 98,60. Alleen verkrijgbaar bij KPN? Ga naar KPN Business Center, ook voor de voorwaarden. Ik, ik, ik moet je wat bekennen. Ik wil je, al heel lang, ik wil je helemaal, compleet, van begin tot eind, van dag tot nacht, van 21 tot en met 30 september.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 Donderdag tot en met zaterdag is het zakkenvullen bij DA. Pak de DA-actiezak uit uw brievenbus en kom naar DA. Dan krijgt u 20% korting op alles wat u in de zak stopt. Ook op Nivea, Oral B en John Frida. Kom de dus zakkenvullen bij DA! Dit is Radio 1.